Of via de website www.tandemzorg.nl. Deze is dus bestemd voor iedereen die zorgt voor een naaste die ziek of gehandicapt is. Deze dag is voor u. Ben, wat gaan we de tweede uur doen? Gijs komt. Gijs, hij de Rote komt. We gaan praten over ja. het strandpachterscontract. En uh, we gaan het hebben over mobiliteit zuid kermerland met een heleboel mensen. Oké, okay. tot tweede uur. Hold your own, know your name and go your own To make you panic, all your thoughts results of static clay Are the things that make you blow have no reason? Go on and scream. If you're shocked, it's just the fault of faulty manufacturing. Go your own, know your name, go your wrong way. Hold All your the own, details in the fabric, know your All name. the things that make you panic. Go, go your, your own thoughts, own results way. of static claim Hold All your the own. details in the fabric, know your All name. the things that make you panic. Go, go your, your other nature's way. sewing machine the things that make you blow, Hell, no reason, go on and scream, if you're shocked it's just the fault of faulty manufacturing, everything will be fine, everything no time. To just misunderstood. I tried, I tried to say what's on your mind. A promise that you will say, and promises made.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 PVV-leider Wilders zal FNV-voorzitter Jongerius komende weken uitnodigen voor een gesprek. Hij reageert daarmee op uitlatingen van Jongerius in de Volkskrant. Daar zegt ze dat ze met de PVV wil praten over mogelijke samenwerking in de strijd voor een goede AOW-regeling. Jongerius noemt de FNV een neutrale belangenclub die zaken doet met de Duvel en zijn oude moer. Volgens haar hield de PVV tot voor kort elke toenadering af. maar is op Prinsjesdag aangesproken door een PVV-kamerlid dat zei dat ze eens moeten praten. Wilders had al gezegd dat hij erover denkt zich aan te sluiten bij het maatschappelijk verzet tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Volgens Jon Girius is de PVV, net als andere partijen, welkom bij FNV-acties. Een Haags PVDA-raadslid probeert vandaag opnieuw 50 handtekeningen voor Jeltje van Nieuwenhoven bij elkaar te krijgen. De handtekeningen zijn nodig om te kunnen worden gekozen als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen. De lijst moest gistermiddag bij de lokale PVDA-afdeling worden ingeleverd. Maar raadslid Koen Baart raakte donderdagavond tijdens een avondje uit de tas met handtekeningen kwijt. De enige tegenkandidaat van Van Nieuwenhoven wethouder Max Norder, leverde zijn handtekeningen wel op tijd in. Na een spoedberaad binnen de PvdA werd besloten dat het team van Van Nieuwenhoven 48 uur extra de tijd krijgt om de steunbetuigingen in te leveren. In het noorden van de Filipijnen hebben reddingswerkers na de overstromingen van de afgelopen dagen nog zes levenden uit de modder gered. Ook werd een groot aantal lijken gevonden, waardoor het dodental van deze week opliep tot bijna 200. Gisteren en eergisteren werden delen van de Filipijnen opnieuw getroffen door zware regenval en overstromingen. Sinds eind vorige maand zijn door noodweer in de Filipijnen al meer dan 500 doden gevallen. Het weer bewolkt met af en toe regen geleidelijk ook af en toe zon. In het noorden wordt het een graad of 10 bij een matige oostenwind. In de rest van het land waait een westenwind en wordt het 14 tot 17 graden. Morgen veel wind en regen. Dit was het NOS. Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht waarom je eigenlijk nog steeds in die suffe ouderwetse krant adverteert?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 The story be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 En dat, ja, zou je, en dat zou je graag recht willen trekken? Ja, dat zouden wij graag willen oplossen gewoon. Nou is die, uh, die motie is uh, niet aangenomen. Nee. Er wordt kritisch gekeken. Hoe nu verder? Want inmiddels uh, is het ja. de seizoen de, de, afgelopen. De strandfantasy zijn eigenlijk weg. Maar de, strand, de plaatshouders op de boulevard staan er nog wel. Ja, en ik, ik, uh, de wethouder zegt ook toe. Dat, uh, dat was dan voor het, uh, tijdens de schorsing, na de schorsing had hij... Uh,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 Een nou, vergunning afdrukken is, dan best wel, is wel best wel moeilijk, denk ik, voor sommigen. Nou, ik het, gaat, het gaat natuurlijk ook een beetje om de inhoud van die vergunningen. Wat, wat doe je, wat verkoop je? Uh, het het gaat doos. ook om het beleid erachter, gewoon het hele beleid. Wij, willen, wij zouden dat zo graag uh, op, op poten uh, zien...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 is all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 Ja, die zat, die zat nog eerst iets anders in elkaar, want er zijn nog wat mutaties geweest in het, uh, tijdens het opereren van de werkgroep. Uh, moest iemand af, afzeggen omdat het toch wat meer tijd ging verder dan hij dacht. Nou, ik denk dat we het achteraf terug kunnen zeggen dat het misschien wel veel meer van ons eh, is gegolden. Maar wij hebben de kaar, we zijn de kaart blijven trekken. Ik weet het niet helemaal precies. Ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt. Maar ik geloof dat wij in de voorbereiding ergens tussen de 15 en de 20 keer bij elkaar zijn geweest. Om, eh, om dat allemaal eh, met elkaar goed af te spreken. Om voorgesprekken te hebben. Om eh, eh, mensen die de, de inleiders eh, de, eh, en degenen die de workshops deden eh, te informeren. Daar even mee te praten enzovoorts. En, eh, nou ja, goed dat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 Uh, heel duidelijk sturend kan optreden in deze. Dus eigenlijk moet je ervoor zorgen... dat je het, de automobilist niet te makkelijk maakt... om helemaal in het centrum je auto uh, neer te kunnen zetten. En ja, dan denk ik even wat wij net gedaan hebben in uh, Zandvoort... op het Gashuisplein. Dat is uh, eigenlijk precies het uh, tegenovergestelde... om daar weer uh, parkeerplaatsen uh, te maken. Wij zijn wel eens heel duidelijk daarin... op die manier kan je sturen...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 We gaan even een muzikale onderbreking uh, horen. How did I ever let you slip away?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 If I could turn, turn back like the hands of time, then my darling, you'd still be mine. And you had enough love for, for the both of us, but I.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 Uh, ge gevraagd, hebt u suggesties voor projecten die, de, uh, die de, het verkeer, het, de, het verlopen van het verkeer bevorderen. Uh, heeft u, kunt u daar projecten voor voordragen? Omdat er namelijk vanuit de opzendverhoging van de, vanuit de provincie Gelder zijn vrijgekomen om daaraan te kunnen besteden. Dat heet dan ook de tweede investeringsimpuls Noord-Holland. Nou, vanuit die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 Ja, maar hier zit nu een burger. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Je, je moet de bewoners. Meer, dus. nee, dat, dat, ook dat weet ik, je maar je wel, uh, in de weggroep dus. Je moet de bewoners medeplichtig maken. Ja, ja ik, ik denk dat je wat dat betreft uh, ook wel realistisch moet blijven. Ik denk namelijk dat je voor wat betreft de afstanden waarbij de fiets. Uh, en waarbij uh, afgezien van afstanden openbaar vervoer een goed alternatief is voor de auto. dat kun je, dat kun je propageren door de mensen op het moment dat ze hun keuze maken duidelijkheid te verschaffen over waar die keuze toe leidt. Bijvoorbeeld in tijd. He, als ik nu uh, met, uh, met de auto ga, ben ik zoveel tijd kwijt, ga ik met de bus zoveel tijd en met de trein bijvoorbeeld zoveel tijd. Nou, dat is natuurlijk een heel belangrijke stap die we binnenkort kunnen, kunnen gaan maken. Daarnaast is het zo dat wat betreft het, uh, het wegen datanetwerk netwerk uh, daar, waar overigens de provincie ook uh, in een samenwerkingsverband uh, mee heeft afgesloten... daar zullen ook heel belangrijke gegevens voor komen om zeg maar, mobiliteit te kunnen sturen. En ik denk dat op het moment dat je die keuze helder maakt... en de gevolgen van je keuze ook helder maakt... dan kun je dus veel meer en misschien ook beter... Uh, op het moment dat je, die, uh, dat je uh, gaat beslissen, ik ga met de een of de andere hmm. modaliteit ga ik reizen... Dan kun je veel beter eigenlijk die, die consequentie van die keuze ook in beeld brengen. En daarmee breng je mensen ook makkelijker tot, denk ik, gedrag wat past bij de situatie.